Kees Groot met het NOS-journaal. Bij twee inzittenden raakten zwaar gewond. Het vliegtuig was vanuit Italië vertrokken en vloog in de buurt van Tierzee tegen een berg. Volgens de Oostenrijkse politie is de piloot waarschijnlijk door de mist in de problemen geraakt. Over de identiteit van de twee inzittenden is nog niets bekendgemaakt. Duitsland heeft opnieuw een hoge Libische diplomaat het land uitgezet. Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om de Libische zaakgelastigden in Berlijn... Die zou nauwe banden hebben met de Libische kolonel Gaddafi. Hij moet met zijn familie binnen een paar dagen vertrekken. In april zette Duitsland ook al vijf Libische diplomaten het land uit. Die werkten volgens de Duitsers voor de Libische geheime dienst... en moesten Libiërs die in Duitsland wonen in de gaten houden en onder druk zetten. Op het WK Zwem is de Nederlandse mannen-estafetteploeg... in de finale van de 4x100 meter wisselslag vijfde geworden. Het goud was voor de Verenigde Staten, het zilver voor Australië... en het brons voor Duitsland. Op de 50 meter vrije slag hebben Ranomi Kromowidjojo en Marleen Veldhuis zilver en brons gehaald. De Zweedse Therese Alshammer won het goud. Feyenoord heeft in de Kuip afscheid genomen van spits Jondal Thomasson en verdediger André Bahia. Thomasson speelde van 1998 tot en met 2002 voor Feyenoord en kwam na een periode bij AC Milan in 2008 weer terug. De Deen zette deze zomer een punt achter zijn carrière en werkte intussen als assistenttrainer bij Excelsior... André Bahia speelde zeven jaar in de Kuip. Hij tekende dit jaar bij het Turkse Samsung spoor De twee werden door het legioen uitgezwaaid voor het begin van de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen het Spaanse Malaga. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag hier en daar met mistbanken. Overdag is het vrij zonnig en staat er maar weinig wind. Het wordt 20 graden op de wadden tot 23 à 24 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB.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 This is for the dirty girls all around the world. Here we go! Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a vibe when she drinks, but she's...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 De zeewaard is jouw kracht enorm. Het volle vloed je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind speelend in het zal. Hij, hey, hij, hey, hij, hey. zit niet met volle teuggen. strand of de. Bye. Dus zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denken. je? Ik maar, we hebben uh, gewoon uh, hier, uh, ik, als je niet eraf vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Touch of your hand